Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is nieuws van NOS op 3. Er is nog steeds vertraging op het spoor. Door een grote storing vanmiddag lag het treinverkeer plat. Bij ProRail klapt het communicatiesysteem tussen machinisten en de treinverkeersleiding eruit. In het hele land werden de treinen uit voorzorg stilgezet. En dat zorgde voor een hoop gestrande reizigers, onder meer in Den Bosch. Ja, ik sta te wachten op mijn zoon, die komt me ophalen, gelukkig. En waar moet u naartoe? Naar Os, ik hoef niet zo ver meer, maar lopen is nog een heel eind. We moeten nog helemaal naar Leiden, dus dat wordt nog een dagje. Geen idee, dit perron, ik ga naar Nijmegen. <laughs> Wanneer? Ja, weet ik veel. Zoals God het wel langzamerhand, geloof ik hoor. Inmiddels komt de boel weer op gang. De NS probeert de komende uren alles op te starten. We rijden nu op elk traject in ieder geval elke uur, ja, elk uur een trein. In de praktijk is dat eigenlijk al veel vaker en aan het einde van de dag zal de trein dus ook weer nagenoeg normaal zijn. Ja, er rijden op zo'n dag uh, honderden, zo niet duizenden treinen door het land. En ja, Dan heb je ook even nodig na een verstoring om weer in dat ritme van de dienstregeling te komen. Wel moeten reizigers dus nog rekening houden met vertraging. De NS adviseert om de reisplanner goed in de gaten te houden. 250 mensen die zich in Goes en Bergen op Zoom lieten testen op corona kregen onterecht te horen dat ze het virus hadden. Kwam door een fout in het systeem van het laboratorium daar. De mensen die de verkeerde uitslag kregen worden vandaag allemaal gebeld. Het gebruik van, van het Pfizer-vaccin bij kinderen vanaf 12 jaar is nu officieel toegestaan in de Europese Unie. De goedkeuring zat er al aan te komen na een positief advies van het Europees Geneesmiddelenbureau vrijdag. De Nederlandse Gezondheidsraad komt nog met een advies over het gebruik van Pfizer bij Nederlandse 12-plussers. De ouders van een Amerikaans meisje van 13 waarschuwen voor de Fire Challenge op TikTok. Mensen tekenen iets op een spiegel met een brandbare stof en filmen hoe ze dat in brand steken. Bij Destiny ging het helemaal mis. Ze vloog zelf in de brand en ligt al meer dan twee weken in het ziekenhuis met ernstige brandwonden. Je hoort haar moeder. It was unreal, heartbreaking. I don't think anybody wants to see their daughter on fire. Horrible.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 Vielen staan er nog op de A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 3 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud op de A8 richting Zaandam. Voor Knoop Zaandam 3 kilometer. A10 de ringweg Amsterdam richting het knooppunt de Nieuwe Meer. Bij de afrit naar Amsterdam Rivierenbuurt 2 kilometer. A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Bij Amsterdam Buitenveldert nog 5 kilometer. Door een kapotte auto zijn daar twee rijstroken dicht. En de vertraging is zo'n 20 minuten. Tenslotte de A10. Maar dan richting het knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen de afliet Volendam en de Koentunnel 6 kilometer. Tot zo voor de verkeersinformatie.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 Die, uh, en daar, daar in, uh, in een van die vrijstaande winkelruimtes dus in Haarlem-Noord... Uh, daar hebben die jongens een, uh, ja, een, een oh, beetje sorry. een optreden gedaan. En dat was een van de leden die nu onder Parish Boy verder is gegaan. Goed, gaan we verder met de muziek. Want uh, vorige week waren ze hier met z'n tweetjes en toen ging het akoestisch. Maar dit is eigenlijk de, de normale versie zoals we het van ze gewend zijn.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 ja, want dan uh, moeten we hem weer onder de vlag... van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf uh, laten, laten plaatsvinden. En Kasper heet die. Ga weg. Uh, en daarvoor Light by the Sea. Wat vond je ervan van Light by the Sea? Heb je het een beetje gehoord? Ja, klonk wel lekker. Eigenlijk. Ja, ja. ja uh, Een beetje, uh, hoe noem je dat? Volk. Zit er een hele de, duidelijke fooklijn? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Uh, alleen ze hebben het uh, nog zo even verder aangeleid uh, dat er ook nog een beetje zo'n raamvol aan zit. En dat uh, maakt het dan toch wel iets uh, bijzonder in dat, dat op unieker. zich. Unieker. Ja, unieker.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 Of ik wel eens van de. Ja, daarna heb, heb je wel eens van gehoord, natuurlijk. Maar uh, van Koekoe, heb je er nog. Nee, nog nooit van gehoord. Nooit van gehoord? Nee. Nou, uh, zet je dan maar schrap, want dit is hun nieuwe single. Listen Sharon heet het. als er op een gegeven moment ook nog uh, tussendoor een soundcheck is. Ja, je moet nog even kijken. dit, Twaalf ja, seconden en dan moet ik weer uh, kletsen samen met Jeb. Dus uh, dat, dat krijgen we dan ook weer. Chaos. Chaos? Nou, dat is altijd wel leuk. En dan, en dan moeten we ons hoofd cool air bijhouden natuurlijk. Uh, twee nummers heb je kunnen horen. Koekoe. Uh, -koe, uh, nou, je hebt het uh, gehoord. Uh... Ja, ik vond het lekker. Ja? Huh? Heerlijk. Ja. Zou die uh, kunnen passen op een...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 we moeten uh, rekening gehouden met meer werk uh, dit jaar. En dat je dat ook nog gaan uit wil gaan brengen of niet? Zeker, ja. Ja, daar komt morgen ook een single uit. Ja. Dus, uh, en daar volgt dan, uh, volgen dan nog twee singles op. En dat wordt een EP uiteindelijk. Mm -hmm.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 so incomplete En ik uh, ga heel snel uh, dit uur uitluiden. Dat doen we met Newlands. Met If.